Stil! Zelfs al geeft hij uw rond een mobiel. Goed idee, misschien is hij dan eindelijk stil. KPN Familievoordeel. Bij elk extra mobiel abonnement 10 euro korting per maand. Bijvoorbeeld met de gratis Sony Xperia SP met 4G. Bij alles in één standaard. Kijk op kpn.com slash familievoordeel, ook voor de voorwaarden. Het is mogelijk hè, dat in de 90s Request Top 100 precies in ons programma de allerbeste platen zitten. Wim Buis, ik veug erop. Oké, okay, ja, ik heb het niet geregeld hoor. Toch tof. Uh, goedemiddag. CBS zijn voor geen reden tot juichen en om 3. Het overheidstekort was de afgelopen 12 maanden onder de Europese norm. Volgens het CBS kwam het tekort uit op 2,5%. Het gaat dan wel om de periode juli 2012 tot en met juni 2013. En dat is eigenlijk niet de periode waar het kabinet mee rekent. Bovendien was er een flinke meevaller. Door de veiling van de 4G-frequenties kwamen er miljarden binnen. Toch zijn de cijfers wel belangrijk, zegt het CBS. Behalve de meevaller is er toch ook wel duidelijk sprake van ja, verbetering van de overheidsfinanciën. Het gat tussen de inkomsten en de uitgaven wordt steeds kleiner en daardoor het tekort ook. Volgens minister Kamp van Economische Zaken is er nog geen reden voor een feestje. Over heel 2013 is het tekort waarschijnlijk wel iets groter dan de Europese 3% norm. De publicatie van een artikel over een gevaarlijk griepvirus is terecht tegengehouden. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wilde twee jaar geleden een artikel publiceren... over het gevaarlijke virus H5N1. Maar het werd verboden vanwege een wet die de verspreiding van biologische wapens verbiedt. En dat is terecht, zegt de rechtbank. En de uitspraak heeft grote gevolgen voor onderzoekers in heel Europa... vrezen ze bij het Erasmus MC. Wat deze uitspraak inhoudt is dat alle onderzoekers in Europa... die wetenschappelijk onderzoek doen aan virussen... ...bacteriën en schimmels in de toekomst een exportvergunning aan moeten vragen. En, en daarmee hebben exportantenaren de optie om publicaties te verbieden dan wel te censureren. En dat lijkt mij onwenselijk. Luidruchtige Zweedse hooligans zijn afgestraft door een roltrap. Supporters waren na een wedstrijd tussen Malmö en Helsingborg nogal opstandig... en beklommen de leuning van een roltrap op het treinstation. Voordat bewakers konden ingrijpen, sloeg de roltrap op hol... waardoor de hooligans met dubbele snelheid naar beneden kwamen. Of iemand de roltrap bewust versnelde, is niet bekend. Op internet worden beloningen uitgeloofd... voor wie weet wie die roltrap op hol liet slaan. Het weer vol op zon, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het voelt wel iets frisser dan dat komt door de oostenwind. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer. 90's Request tot 100. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents. De jeugd van tegenwoordig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Twee kilometer lang. en De rechter rijstok is dicht. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij de Meeren is ook een ongeluk gebeurd. Twee kilometer file. Twee rijstoken zijn dicht. A27 richting Breda. Tussen Breda en Noord en knopen Sint-Annebos. Drie kilometer file. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Zeven kilometer tussen knopen de Baars en Oorschot. Er stond een uh, vrachtwagen met pech, maar die is alweer weg. Dan de N59 Sirik C Noord. Nog steeds in beide richtingen afgesloten. Tussen Knobut Hellegadsplein en Oude Tongen. En Dat blijft nog uren zo. Uh, wil je naar Zierikzee of wil je naar Rotterdam... dan moet je omrijden via Bergen op Zoom. Je huis, je hypotheek. Soms vraag je je af, hoe zit het? Hoe sta ik ervoor?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 The 90s Request, top 100. Nu, Claudia de Brij. 3 3 FM 64. dat gaat de hele godganselijke dag maar door. Notaris Polman en ik mogen uh, van 64 naar, naar... Waar gaan we uiteindelijk, notaris Polman? Ja, dat is natuurlijk uh, nog een verrassing. Oh, waar, ja, we, waar we zullen vandaag. zijn om twee uur is een verrassing. We ja. hebben 64 hoor je dus en Nancy. Vorige week was ze nog te gast bij Giel. En in de oertijd was ze te gast bij ons, ik kan me dat helemaal niet herinneren. Nee, agenant. Notaris Polman heeft een foto uh, ook op de site gezet, neem ik aan. Nee, getwitterd. Oh, getwitterd via uh, Ed Notaris Polman. Niet 90's, maar toch. Uh, je ziet een foto van, uh, nou ja, een heel coole skunker Nancy skin. En daarnaast een vrij blij -kijkend, uh, ei, en dat ben ik. En ik herinner me die hele ontmoeting niet eens. En dat is precies waar 90's Request om gaat. Muziek. Waarvan je eigenlijk niks meer kan herinneren. Maar dat je denkt, nou, eigenlijk ergens was het wel heel erg leuk. Of zoals Kees Schei uit Rosmalen zegt over de volgende plaat op nummer 63. Mooie broek had die vent aan. En dan denk je, oh ja, dingen die ik was vergeten. Can't touch this. Maar ja. Can't touch this. Geweldig. Can't touch this. Ik raak alles aan, zegt Karin uit Zwanenburg. Echt wel? Meneer Hemmer. Ik kan alles aanraken.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 You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, you can't touch this. Give me a song, A rhythm making them sweat That's what I'm giving them now. They know you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept so fast, I'm a white bar tape. To learn, what's it gonna take in the 90s? Do birds the charts. Legit either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down.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 Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, that hammer's just so high. I'm, the floor and I'm magic on the mic. Now why did I ever stop doing this Without the records. It just don't hit. I around the world, from London to the Echt, in welk universum was dit cool? This. Het was gewoon een soort. Slecht geklede. Medewerker van Hans Anders in die clip. Oh, die bril en die broek. Echt. Het zijn van die broeken waar jongens altijd over klagen als hun vriendin ze heeft. Goed, het is hammertime. Ik ga nog even rond. Sorry. Sorry. Oh, nou, het was de, dat, tot, tot zover hammertime jongens. We moeten door, want we moeten verder. En met wat voor plaats zeg. Ik ben heel blij dat hij in de playlist stond van Tik Gordijn. Hoi Tick. Ja, het is eigenlijk Tick hoor. Oh sorry, hoe? Tigor. Tigor, Oh, sorry, ja. ik, ik, ik heb hier Tigor. Ik, ik vind... ja. Tigor vind ik ook mooi. Tigor-gordijn. Ja, uh, uh, jij had uh, Lenny Cravitz als een van jouw uh, vele favoriete platen genoemd. Ja. Uh, uh, waarom are you going to go my way? Uh, nou, ik vind het gewoon een heerlijke rocknummer... die je eigenlijk snoeihard in je auto moet uh, aanzetten. En dat, uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Altijd goed. Ja, het is, ik vind het ook helemaal te gek. Maar waar ik dus pas net achter ben gekomen... Um, ja. het verhaal is dat Lenny vond Jezus de ultieme rockster. En dus schreef hij een liedje uit zijn naam. Over de muziek ja. heeft hij vijf minuten gedaan en de tekst niet veel langer. Het is geschreven op een bruine papieren zak. Maar boze tongen beweren dat het riffje gejat is van Jimi Hendrix. En dat is van de ja. Jimi Hendrix track uh, Easy Rider... Luister even mee, want dan kunnen we dat voor eens en voor altijd uit of in de wereld helpen. Ja, ja, ja. Ja, moeilijk. Zie hoor, wat vind je? Ja, moeilijk. Maar uh, ja, ik, ik ben ook wel een Jimmy Hendrix fan, maar uh, ik kon niet helemaal die uh, connectie. Uh. Ja, ik hoorde, ik ja. weet niet, misschien jij zit nu natuurlijk via de telefoon te luisteren, omdat je de radio van ons dan niet aan mag. Ik zit wel te kijken dat je net heel erg met de Hammer aan het was. Ik zit wel Cool, hè? Al die sneue DJ's die al die liedjes mee aan het dansen zijn. Maar ik weet niet, er zit wel letterlijk die... één keer in, maar ik vind toch... Ik kijk even naar de notaris. Ja, kan echt niet. Nee. nee, ben je serieus? Nee hoor. Nee toch? Ja, het lijkt ik vind er echt... er wel op, maar nee, het. Maar is als niet ik het de Ervin Hendricks uh, was, mm -hmm. de familie Hendricks, <laughs> <laughs> dan zou ik zeggen: Nou Lenny, ik, ik ga hier niet moeilijk over doen, toch? Zoe het. Tigor, deze is voor jou. Dank En voor al die andere mensen die snappen dat dit mooi is, natuurlijk. Op nummer uh, 62, 62 zeg ik. Lady Are I'm gonna go my way. Echt wel. doet. Ja, jij zegt sexy time. Ik zeg ook een... Maar wel heerlijk. All I need van Air. The 90s Request. top 100. En dat vind ik mooi. Joost de Wit uit Amsterdam, die zegt over diezelfde plaat. Dat nummer neemt me direct terug naar het gevoel van vrijheid op de kunstacademie. En als je het over gevoel van vrijheid hebt, dan moet je toch echt deze plaat hebben. Roelof Westenhof wilde hem horen uit Zwolle. Hij zegt, ik fietste zelf dagelijks een stukje van de route naar school op het builzand tussen Sleen en Erm want het was ik blij dat er een fietspad lag. En dat je dit op je bodman had, Roelof Westerhof, Skik op fietsen op nummer 60. Ja, we fietsen deur, de zijn, en, dan zijn we samen Amsterdam ik wil alweer, ik wil alweer zien De laatste moedage van ik jou misschien Alleen wel met de linten dat er nog het is. Kikken op fietsen, blijft... Uh, ja, je denkt, ach, ja, die heb ik zo 100 miljoen miljard, miljoenen ziljoen keer gehoord, dat doet me niks meer, maar ik vind hem meer ontroerend. Dit <lacht> is dan een heel anders, genre. Op nummer... Uh, 59. Ja, Snap. Rhythm is a dancer. Bibi Klaassen zegt, eerste ingestudeerde dansje op paardrijkamp. Daar ga ik maar heel hard aan denken tijdens Rhythm is a dancer. Tarens, wil je met bij mij een dansje instuderen? Tuurlijk. Gaan we op paardrijkamp. Om op de bontavond... deelnemers aan de slechtste chauffeur van Nederland zijn ontsnapt. Vertel. <grijpteel> <grijpteel> nou ja, er gebeuren een beetje veel aanrijdingen voor een mooie zonnige vrijdag. Dat de A12, Utrecht-Den Haag, bij de Meren 6 kilometer. Een aanhangertje over de kop, twee rijstokken zijn dicht. En het verkeer op de A2 Utrecht-Den staat in de Vierde van het Oude Rijn. Daar is de verbindingsweg dicht naar Den Haag. Je kunt er omrijden vanaf Knoopend Lunette via de A27 en de A15... A58, Breda-Tilburg tussen Babel en Geelse 5 kilometer. De rijbaan is dicht na een ongeluk. Het verkeer kan dan langs hier de af en oprit, maar ik moet dat dan wel even doen na die 5 kilometer file. Mm -hmm. En de N59 is dicht, Cirikszee Noordhoek. Vanochtend gebeurde daar een ongeluk. Er is een vrachtauto gekanteld, de weg is in beide richtingen dicht bij het Hennegatseplein. Dat blijft hij nog wel even, want de ravage is redelijk groot. Voorlopig moet het verkeer omrijden via Roosendaal en Bergen op zo. Oké, okay, dankjewel Kees. Kan ik jou uh, blij maken met Counting Crows? Volgens mij wel, hè? wel, ja. Heel veel mensen. Ik, in ieder geval mijzelf. Hè. Mr. Jones, Counting Crows. Uh, en, en, ik zou het al heel knap vinden als ik kan uitspreken... dat Danielle Tekle Georgis Leidekker uit Middelburg heeft gezegd... lekker vrolijk liedje, veel meegezongen op mijn studentenkamertje. Kun je dat nog een keer zeggen? <laughs> Danielle. Techleger Joris, leiddekker. Cool. Dank je. 58. Dag Kees, bedankt. Toch. Iedereen zich afvraagt wie toch die Mr. Jones was. Maar het is waarschijnlijk Marty Jones, gewoon een vriend van Adam Duritz, de zanger van Counting Crows. En de tekst is een vrij letterlijk verslag van een avondje doorhalen in een bar die New Amsterdam heet. Ik ga dat ook doen, dat ik eens liedjes geschreven over onze avondjes doorhalen. Nee, dat, liever niet. Nee. Jack Black die heeft een versie gedaan van het liedje wat op nummer 57 staat: Kiss from a Rose van Seal. Weet je hoe die eigenlijk heet? Nee. Dat is nog moeilijker namelijk. Seal Henry Olusegun Olumide Adolea Samuel. Oh, dat vind ik veel mooier. Mooi, yeah. nou maar uh, mag ook gewoon stil zeggen. Die uh, uh, heeft natuurlijk op The Kiss from a Rose... een schitterend liedje geschreven. Vonden we allemaal te gek in de jaren negentig. Daarom staat het ook op nummer 57. Maar Jack Black heeft het bij American Idol een keer... voor de jury gezongen in zijn versie. En de jury vond het helemaal niks. Simon Cowell piste het helemaal af. En dan gebeurt er dit. Ik wil je iets Simon. All of you guys, you don't know nothing. If Seal was here, I swear he would tell you how awesome no, he my wouldn't. performance is. Yo, yo, yo, yo, hang on, dog, hang on. Seal's right here. Yo, Seal. Yeah. <laughs> What do you think, Seal? I Jesus. thought that was the best rendition of kissing. Yeah! It. Yeah! yeah. in your face! Payaya. Payaya.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 Wie is er niet groot mee geworden? Nou, al onze drie femm-dj's uh, in hun jurkje. Nou ja, zeg! Oh, sorry. Op nummer 56 waren zij te vinden. En ik vind het leuk dat Barend Henselmans zegt... Mijn eerste single, Eeuwige Liefde. En als we allemaal gewoon even eerlijk durven zijn... is dit natuurlijk een fantastische plaat. En zo is het ook. Maar ja, als je dan op nummer 55 even bek om je oren krijgt... Dan denk je, oh ja, dat waren... Ook die jaren negentig zeg. Ongelooflijk. Wat plaats. Loser. I back. I Chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, stock, boots, skulls with the beefcake pannios. Kill the headlights and put it in neutral. Start car flaming with a loser in the cruise control. baby in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. So it keeps saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything. Dark. Body for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite Who's choking on the splinters oh. I want to spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Uh, uh, uh, uh, uh, you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. Uh, uh, you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. Uh, uh, you're thinking of being my brother. It don't Get ja, back off 53 ja. <middels> Excuse me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 Praise you, van Eerst even zeggen wat het nieuws is dan. Dank je, goedemiddag. Nou, mooie CBS-cijfers, maar voorlopig nog geen... NOS op 3. We komen lang niet zoveel tekort op de begroting. als het kabinet ons wil laten geloven. Dat zegt het CBS. Het begrotingstekort was van juni 2012 tot juni dit jaar. met 2,5% ruim onder de Europese norm. Klinkt mooi, maar het kabinet rekent van januari tot januari. En er kwamen door de veiling van de 4G-frequenties. miljarden binnen die we normaal niet verdienen. Toch mogen we best blij zijn met die cijfers, zegt het CBS. Behalve de meevaller is er toch ook wel duidelijk sprake. van ja, verbetering van de overheidsfinanciën. Het gat tussen de inkomsten en de uitgaven wordt steeds kleiner en daardoor het tekort ook. Toch laat minister Kamp van Economische Zaken de champagne nog even dicht. Over heel 2013 is het tekort waarschijnlijk wel iets groter... dan de Europese 3%-norm. De opwarming van de aarde is toch echt onze schuld. Dat is de conclusie van de Verenigde Naties. De mens is verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, waardoor de temperatuur al jaren stijgt. En dat heeft volgens het vandaag verschenen rapport ook gevolgen voor ons in Nederland. Want de zeespiegel stijgt nog harder dan verwacht. Rond 2100 ligt die maximaal 82 centimeter hoger dan nu. NOS Weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Komt eigenlijk omdat we beter begrijpen hoe ijskappen smelten. En die ijskappen die liggen op Groenland en Antarctica En die smelten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 Die nu met wat op pad zijn, gedoe hebben met hun hotels. Die eisen bijvoorbeeld dat reizigers ter plaatse de rekening betalen. Kan niet, zeggen ze bij wat, dus blijf dan maar gewoon thuis. Want de vraag is maar of je in het vliegtuig wordt toegelaten, of je problemen krijgt op de bestelling. En dat zijn allemaal zaken waarvan we eigenlijk zeggen van dat moet je niet willen als je een onbezorgde vakantie hebt moet door gaan. Er is genoeg gediscussieerd in Den Haag. Het is tijd voor actie. Dat vindt minister Duisenberg van Financiën. Ik denk dat de politiek na het debat van de afgelopen twee dagen... wel echt zijn schouders er nu onder moet gaan zetten. We hebben nu twee dagen een debat gehad over onderhandelingen. Dus laten we nu maar eens gaan onderhandelen. De afgelopen dagen waren de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Daar is uitgekomen dat de oppositie niet akkoord gaat... met de bezuinigingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Minister Dijsselbloem heeft nu de opdracht gekregen... om alsnog een deal te sluiten met de oppositiepartijen. Kort nieuws. In diepe slaap zijn 50 Indiërs onder het puin terechtgekomen van het gebouw waarin ze lagen te slapen. Het gebouw Mumbai stortte in door slecht onderhoud. Er zijn minder politiewagens in de prak gereden of beschadigd geraakt vorig jaar. iets minder dan 11.000 keer moest een politiewagen worden opgelapt. En in de zaak rond de dood van Michael Jackson is de jury aan zet. Ze moeten beslissen of concertpromoter AEG medeschuldig is aan de dood van de King of Pop. Oké dan. Volop zon, maar ook wat sluierbewolking bij 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het voelt wel iets frisser aan dan normaal. En dat komt door de oostenwind. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 90's Request tot 100. En alleen vandaag nog. 3FM 90's Request. Ah, we hebben verkeersinformatie. De problemen op de weg zitten vooral bij Utrecht op de A12 naar Den Haag. Tussen Knoopert Lunetten en de meren 7 kilometer op de hoofdrijbaan. En op de parallelbaan 3 kilometer. Op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook is op de A12 bij het Lunetten het verkeer naar de A2 is in Den Haag dicht verkeer naar Den Haag kan beter ombreiden vanaf knooppunt Lunette via de A27 en de A15. Op de A58 breda daar richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Gilze 9 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Wie niet wil aansluiten in de lange file kan vanaf knooppunt Sint-Anderbos beter ombreiden via de A27, de A59 en de A2. Ten slotte de N59, Sierikzee Noordhoek. Nog altijd is de weg in beide richtingen dicht tussen de Bommel en knooppunt Hellegradsplein. Oorzaak is het ongeluk van vanochtend. Het verkeer kan ombreiden via Roosendaal en Bergen op Zoom.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 En die rare netwerknamen, joh. Wifi, wasje 3 hoog, Met wachtwoord AK, kleine letter, 83 XP. Bye bye wifi. Want nu bij Hi, giga veel data, reten snel 4G en topbereik met het KPN netwerk Check de nieuwe abonnementen op Hai.nl. Ook nieuw bij Hi, je toestel is weer direct van jou. Bijvoorbeeld de Sony Xperia Z. Een schone auto verkoopt nog sneller. Zet daarom nu uw auto op marktplaats en krijg een gratis wasbeurt.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 In Utrecht. Gewoon op de dansvloer. Ja, maar anders dan de boer. Op de bank. Dat vind ik Henk Westphal vindt dat nooit goed. De 90s request. Dat zeg ik. Ja joh. En we zijn al bij nummer 51. Straks komt Zaagmans. komt de lijst op in de Saagnotaren. Ja, nou, kijk naar hem uit. Nou, <laughs> op elk moment kan hij komen. We zijn met nummer 51 aangekomen. Um, weten we allemaal waar de naam de biscuit vandaan komt? Ik mag het hopen, want ja, ik toch? ga het niet uitleggen. Ik ga het ook niet meer vertellen, het is lunchtijd. Is het is misschien wel leuk als jij dan even vertelt, want dat wist ik helemaal nog niet. Maar wat nookie betekent? Uh, nookie is uh, uit het Britse leger. Dat betekent eigenlijk uh, uh, vagijn. Vagijn, zeg je Vul, zelf. Schede. Schede of uh, uh, foef. <laughs> uh, en dat komt er weer uit het Klamoos. Arabisch. Want ja? in het Arabisch zeggen ze uh, uh, Nikki of Nikki of uh, natkie. Nuke, en dat betekent uh, ijvak. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja. Ik weet niet of Limbiskit dit ook weet. Eddie de Jong uit Heur de Griep. Ja, Heur de Griep. Die zei: Raggen en beuken met Limbiskit. Nog in de goede tijd. Toen ze nog niet heel erg naast hun schoenen liepen. Maar ja, heel erg rachen en beuken. Wel mm. zo naast je schoenen hoor. Lucky! nou nu weet je wat het betekent. Als je wil weten wat Limbiskit betekent, google het even. Maar google niet op afbeeldingen. The flames, dwelling on the past. Yeah, you know what? I like the play No dickety, no doubt Play on, play at Play on, play at Yo, Trey, drop the verse It's going down, face to black street The homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them egg with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies, Blackstreet and Teddy, the original pupshaker. Studying down, good love.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 Don't dig Flash from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't we up for those Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me. Icy, gleaming, pinky, diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake bang boards? I shows and no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's on my block. I'm as real as can be. Word is on. Faking move, never been my thing mm -hmm. So Teddy, pass the word to yogurt get Chauncey mm -hmm. I'll be sending the call. Let's say around 330. Queen penny no and black. No diggity. No tell you work No diggity. I thought the bag streets. I like the way you work like no, no, no, like no diggity, met Dr. Dre Shymer. Herman Jillam uit Cheyu uh, Korea, die zegt iedereen begreep dit nummer, behalve degene die niet konden dansen. En misschien een, een enkele Koreaan die, die het nu pas hoort, ja, dat kan, dat kan makkelijk. Volgende plaats, ach, ja, Nederlandser wordt hij niet en er ook niet. Roos Ribbens, goedemiddag. Goedemiddag. Jij, jij werd fan van Act en Munnik door welk liedje? Het regent zonder fralen. En, en waarom was het dat liedje, want dat, toen was, dat was al de zoveelste hit, waarom viel toen het kwartje? Nou, je had toen uh, de box nog, uh, waar je oh, videoclips ja. kon aanvragen. Uh -huh. En uh, ik lag ziek op de bank en ik zag die videoclip en het, uh, het, ja, het liedje sprak me wel aan. En ik vond de videoclip helemaal geweldig. Ik uh, weet niet eens hoe die videoclip ging. Help me eens. Uh, het even. was met uh, Ricky Kolen en Tamar van den Dop. Oh. En ze woonden op een boerderij en deden aan. Uh, ja, uh, hoe heet het? Partnerhuil, zeg maar. Goh! Parnewijl ja. ja. zeg je zelf, Tamer van der Dop is volgens mij zwanger dat ik las op NU.nl achterklap. Maar ja. zoekt dat onmiddellijk tot de bodem uit. Of jij dat daar hebt gezien. <laughs> ja, of dat ja. daar is gebeurd toen de tijd. Het zou een hele lange uh, olifantendracht zijn dan. Ja, nee, dat ja. klopt niet, dat klopt niet. Nee. En je hebt uh, heel veel uh, leuke en minder leuke mensen ontmoet door je Akden de fanschap. Allemaal ja, dus dankzij dit klopt. nummer. Ja. En, en zelfs, bedoel, dit, die anekdote moet ik toch even uit je trekken. Tijdens een concert ben je in een vijver gevallen door dit nummer. Ja. Klopt, dat was tijdens de kapitein deel 2, mm -hmm. maar dat is de dus die kon ik niet aanvragen. Mm -hmm. um, en uh, toen werd ik iets te enthousiast en het was in Caprera en daar heb je een vijver voor. Ja, Bloemendaal, het in ja, Caprera. Ja. ja, ik ken die vijver, die is heel ja. goed voor het geluid. Ja, ja is dat zo. Uh, ja, ja, het maakt is altijd prachtig geluid mooie daar van, ja. Ja, en ik werd iets te enthousiast bij dat nummer, want het heeft een opzwepend tempo. En uh, ik uh, ren die vijver in en er zit een, een buis voor de, de fontein. En ik ga op mijn plaats uh, in de vijver, echt gewoon voluit, echt, onderuit. Wel, heel gênant wel, eigenlijk. Bijna eindelijk. kom je onder, ja. Het <lacht> hele publiek hoorde ik ook oh, en lachen en uh, ja... En de, de, de mannen, Acta de munnik die hebben toen ook nog het refrein veranderd. Ze zingen dan uh, van we gaan we keihard vooruit of zo. Ja. En ze zongen toen, gaat ze keihard onderuit. Dus <lacht> <lacht> dat was wel leuk. Schitterend. Nou Hij is ja. speciaal voor jou vandaag, het regent zonnestralen. Dankjewel. Ja, inderdaad. En, en, en, en een klein beetje de kapitein deel 2. Die doen we dan tijdens de zero's wel weer. Ja, dan bel ik weer. Ja, bel dan weer. Geniet ervan. Ik ben blij dat je de bent aangevraagd. 49. Okay, Dag Roos. Doeg. Klopt. Sorry, wat? Het klopt niet waar je op nu.nl zag. Daar niet? Daar staat Harry Mens is opa geworden. Oh, ja, Tamer van der Dop en Harry Mens. Ja, zwaar opa. Ja. Nee, volgens mij is het echt... Nou, ik zoek nog even verder. Uh, blijf bij uw toestel. Op een terras, ergens in Frankrijk in de zon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 I'm MUZIEK Uit Bakel zegt over de plaat op nummer 48 die je net hoorde. Smashing Pumpkins met Disarm. In de jaren 90 vond ik hier niks aan. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je van die gouden oude gaat houden. Zo dus er zijn er ook platen in de top 100 terechtgekomen. Um, die heel terecht uh, daar zijn als je heel klein was toen ze een hit waren. En dat geldt bijvoorbeeld voor Rob Jansen uit Valkenswaard. Die zegt, opgegroeid met dit nummer, het nummer op nummer 47. Zal ik nog even niet klappen welke het is? Nee. Goed met dit nummer. Net in de luiers en dan voor de tv al op en neergaand losgaan op dit nummer. Ik was denk ik één, twee goede herinneringen dus. Oké, op Jansen. Uit 1990. Eén, twee jaar toen dit nummer het was. En Sharon van Ume uit Zwolle zegt, ik kan me nog herinneren. Of nee, ze praat net zoals Maxima. Ze zegt, ik kan me nog herinnering. <lacht> <lacht> ik kan me nog herinnering. Daar is bij schoolzwemming Een keer met de hele klas zo met onze armen stonden te zwaaien op dit nummer. Nou, ik vind het kunnen als het rond die leeftijd was, maar... Het is weer Tik Gordijn. Tigor Gordijn die zegt: Het was mijn eerste single. Moeten we dan weer bellen of zullen we gewoon zeggen, laat het gewoon maar doen? Ja, wel weer leuk, zeg. No limit. gaan limited. Daar is hij hoor. 47. Net zo makkelijk! Dat gezongen hebbende. Kees Kwarts. Dag Claudia. Ben je daar nog? Jawel. Heb je het overleefd allemaal tot nog toe, die 90s knijpers? Ja, ja. Moet ik moet niet zeggen dat ik er niet heel veel van mee heb gekregen in deze hectiek. Van nee, deze dag. natuurlijk, want het is een dolle boel op de weg. Vertel. Ja, het was een beetje een rommeltje. Daar komt nu al enige tekening in de strijd. Want uh, het, het goede nieuws overheerst. De A12 bijvoorbeeld, alle rijstroken naar Den Haag zijn weer vrij. Dat betekent dat de files op de hoofd en op de parallelbaan van de A12 naar Den Haag... snel korter worden. Ook de verbindingsweg van de A2 naar de A12 is weer open. Um, richting Den Haag tussen Harmel en Nieuwebrug, 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum, 4 kilometer bij Lexmond. Nog meer goed nieuws van de A58 Breda-Tilburg. Daar stond een lange file na een ongeluk. Na alle rijstroken zijn ook daar weer vrij. De file wordt korter. Nog 4 kilometer tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Maar de N59 die is nog wel dicht in beide richtingen... tussen Den Bommel en knooppunt Hellegadsplein. Na het ongeluk van vanochtend omrijden daar is nog steeds het divisie via Roosendaal en Bergen op Zoom. Oké, dankjewel Kees. Oké, okay, doei. Op nummer 46 een heel mooi liedje. Melanie Kooijmans zegt... Tijdens het uitgaan werd deze veelvuldig gedraaid... als ik toen met mijn vriendje aan het zoenen was. En het is nu nog mijn vriendje. Nou, dan is hij in elk geval voor jullie. 46 En het is zo stil in mij. Ik heb naast.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 Lightning Crashes. Sanne van de Brand uit Tilburg zegt jammer dat het ego van Ed Kowalczyk bedoelt ze te groot is voor live. Wat een ongelooflijke topband is dat zeg. Er ze staat gewoon geen slecht nummer op Throne Copper en Lightning Crashes weet mij elke keer te raken. En dit is wel mooi, Martin Hendel, toch geen familie van Georg Friedrich, werd in het vliegtuig altijd gespeeld, dit liedje, als we gingen skydiven in Namibië. Kijk, dat zijn de betere quotes bij een liedje. Oh ja, dat draait ze altijd uh, Als we gingen skydiven in Namibië. Heel wat anders dan Geraldine Lagendijk uit Westmaas Die zegt over het volgende nummer. Ongeveer de eerste clip die ik op tv zag. Bij mijn oma van dik in de 70 thuis. Skydive in Namibië. Bij je oma thuis. Oh cool, hij is er altijd bij gebleven. En uh, mede daarom staat hij op nummer 44. Around the World. Dat is punt. Live a een kicking, wat blijft op mijn gescheurde trommelvliezen... na het concert in de HMH. Maar Britta van der Laan uit Melik heeft een heel andere associatie bij dit nummer. Ik had een cd uitgeleend, en nooit meer gezien. Dat vind ik zo leuk dat je dan denkt, als dus je denkt aan dat liedje uit de jaren negentig. Dus dadelijk uh, Rob neem ik aan. Ik zag in ieder geval Jelmer al en zie je Jelmer staan, dan komt uh, Rob Riaan eraan. Maar we gaan er nog even uit met een knaller op nummer 42. De Backstreet Boys met Everybody voor Niels Hoebeke. Die zegt, scheidsiek wat ik van de muziek van deze gasten. Maar ja, mijn zusje draaide het grijs en stiekem vond ik het wel leuk. Maar ja, misschien, er waren meer mensen hè, die erop hebben gestemd. Ja, en die wil ik graag allemaal eventjes benoemen. Oké. Okay. Tamara Geense, Niels de Jong, Karin van der Weijer, Soraya van Schilt, Marieke. van der iedereen opnoemen? Ja, ze is heel toepasselijk bij deze plaat. Eline Nap, Niels Hoebeke, Anita Aalsma, Esther Baas, Kelly Bermans, Bitsmeet, Sissy Oh my god, we're back again.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 Bij een 1 jaar Vodafone-abonnement van maar 23 euro per maand. Gegarandeerd de laagste prijs. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl. Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. 1 miljoen. Zoveel mensen zoeken maandelijks een auto op Marktplaats. Dat zijn ruim 20 uitverkochte voetbalstadions. Met zoveel bezoekers is uw auto het snelst verkocht. Op de nummer 1 autowebsite van Nederland. Marktplaats, voor iedereen een voordeel. Doe ook mee met het energiecollectief van de Consumentenbond. En bespaar tot honderden euro's op je energierekening. Meedoen is heel eenvoudig. Ga nu naar consumentenbond.nl en schrijf je vrijblijvend in. Alles wordt voor je geregeld. Dat bespaart je geld en energie. Een schone auto verkoopt nog sneller. Zet daarom nu uw auto op Marktplaats en krijg een gratis wasbeurt. Marktplaats, voor iedereen een voordeel. Begin de dag goed. Begin met een ontbijt met minder suiker. Neem aardbeienbeleg, hagelslag of ontbijtkoek van Cereal. Verrukkelijk lekker en tot 93% minder suikers. Het is goed voor je lijf. En als je dan ook nog een foto van je Cerealontbijtje inzendt op Cereal.nl... dan maak je meteen kans op een boerderij spa voor arrangement voor twee personen. Cereal. 1 en 0 goedheid. Het is geen toeval meer. Lidl is door onderzoeksbureau GFK voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, deze week extra voordelig, bananen per kilo voor maar 89 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Werknemers met de collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen.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 Ontvang tijdens Salon de Promotion gratis een 1 5 staatslot. Check snel Renault.nl wat een bak zeg, kijk die velgen. Ja, nou ik vind het een beetje overdreven allemaal, is toch niet nodig. De buurt ziet ons aankomen zeg. Ja nee, en dan die verzekering ook, ja nee, je hebt gelijk. Mensen, niet dat Hollandse, laat het los. Speel Eurojackpot en misschien ben jij komende vrijdag Rijk. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl, want de verwachte jackpot is 21 miljoen. on-Hollandsrijk Eurojackpot. Goedemiddag, Autotaalglas... Ja, hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft schade, begrijp ik. Nee, uh, moet dat dan? Autoruitschade? Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828. Hey, waar gaan we lunchen? McDonald's? Nee joh, ik heb veel meer zin in een stokbroodje hamkaas of een club sandwich of zo. Mm -hmm. McDonald's dus. Nieuw bij McDonald's. Knapperige baguette. Rijk belegd met bijvoorbeeld handkaas, tomaten of als Chicken Club. Nu samen.